van Bonenbakker met het NOS-journaal. Studenten die zijn gediscrimineerd bij fraudecontroles door DUO... krijgen een schadevergoeding. Dat schrijft onderwijsminister Letschert aan de Tweede Kamer. Het gaat om studenten bij wie tussen 2012 en 2023... is gecontroleerd of ze wel uitwonend waren. Anders zouden ze een deel van hun beurs moeten terugbetalen. Uit onderzoek van NOS op 3 en Investico bleek dat DUO zich daarbij speciaal richtte op studenten met een migratieachtergrond. Ruim 20.000 oud-studenten die slachtoffer waren van deze discriminatie krijgen nu een vergoeding van 500 of 2000 euro. De VS heeft in Iran een gloednieuwe brug vernietigd. President Trump zegt dat de grootste brug van Iran is ingestort en nooit meer kan worden gebruikt. De Brug, een van de hoogste in het Midden-Oosten... verbond de steden Karaj en Teheran en was pas recent geopend. Volgens Iran zijn er zeker acht doden gevallen... en zijn er meer dan negentig gewonden. Trump kondigde aan dat er nog veel meer aanvallen zullen volgen. Nederland wil best een bijdrage leveren aan het openen van de straat van Hormuz... maar alleen als de oorlog in Iran is gestopt. Volgens premier Jette kan een dergelijke missie... anders ook niet veilig uitgevoerd worden... Als de oorlog is gestopt, zou de marine bijvoorbeeld kunnen helpen met het opruimen van zeemijnen, zegt Jette. De politie heeft iemand aangehouden voor de dood van een vrouw in Arnhem. Ze werd afgelopen ochtend gevonden in een woning nadat de politie daarover een melding had gekregen. Ze is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De verdachte werd in Nijmegen gearresteerd. Het is een man van 33. Onduidelijk is of hij het slachtoffer kende. Het weer. Vannacht is het droog, bij 0 tot 4 graden. Daarna een overwegend grijze dag. Met middags vanuit het westen regen. Bij een stevige wind wordt het 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Dream. Yeah.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 It is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both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 Need. just some love, L-O-V-E. Say what I got is what you need. A little love, L-O-V-E. What I got is what you need. Love, L -O -E. Say, what I got is what you need. A little love, L-O-V-E. ZFM. Kijk en luister live mee via zfm-live.nl. Sleutels vast de deurknop heb ik in mijn hand.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 Je weet hoe het danst zonder mij. Misschien heb je meer balans zonder mij. Als het moet zet ik een stapje opzij. Als het beter, als dat beter is. Heeft het leven dan meer glans zonder mij? Krijgt de liefde weer een kans zonder mij? Als het echt zo is, dan laat ik je vrij. Als het beter, als het beter is, wil niet zeggen dat ik jou niet meer.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 the world Why should I think about the rain falling? Inside looking outside Trying to put one foot in Eden